Lieselof Thomassen met het NOS-journaal. Nederland kampt nog een dag met smog. De combinatie van droog en windstil weer, een hoge drukgebied... en Sahara-stof in de atmosfeer leidt tot luchtverontreiniging. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... is er sprake van matige smog. Naar verwachting was de regen die morgen wordt verwacht de lucht schoon. In minder dan een week tijd zijn bij het meldpunt gedwongen verhuizingen in de oudere zorg 500 meldingen binnengekomen. Patiëntenfederatie NPCF spreekt van een schokkend beeld. Soms horen mensen pas een paar weken voor vertrek dat ze weg moeten omdat hun zorginstelling dichtgaat. Ook komt het voor dat onderkomen, een nieuw onderkomen tijdelijk is en dat mensen na twee jaar weer moeten verhuizen. Uit de berekeningen blijkt dat de komende vijf jaar zo'n 800 van de 2000 verzorgingshuizen dichtgaan. Dat komt doordat steeds meer ouderen langer thuis wonen. De zoektocht naar de vermiste Boeing 777 van Malaysia Airlines wordt niet opgegeven, heeft premier Najib van Maleisië aan familie en vrienden van de 239 inzittenden beloofd. Najib zei na een ontmoeting met zoekteams in Perth dat hij zich niet kan voorstellen wat de nabestaanden nu doormaken, maar ik kan ze beloven dat we niet opgeven, zei de premier.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 Het weer in het noorden, dichte mist. De komende uren lost die mist op. Op andere plaatsen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Misschien volgt in de avond een bui. En het wordt 16 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A4 richting Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 3 en op de A8 richting Amsterdam voor het Koenplein 4. 11 kilometer op de A9, ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Batouverdorp. En op de ringweg van Amsterdam de A10 Noord richting de A10 Oost tussen Nieuwendam en Watergaasmeer 3 kilometer. A12 naar Den Haag, daar staat bij Voorburg 7 kilometer. En op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij Delft 3. A20 naar Gouda tussen Schiedam en het knoopwet plein 4. En datzelfde geldt voor de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Beeldhoven. A28 naar Utrecht tussen Nijkerk en Hoevelake 3 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Nou, dat is wel mooi uh, vond uh, met, uh, het horen van dit nummer. Ik heb ooit nog eens een keer als baarspuiter gewerkt op uh, de slipschool van Slotenmaker. En in deze periode dat dit een hele grote hit was, liep daar dus ook een oude rond, genaamd Jan Lammers. En die zei, staat dit nog steeds op nummer 1? Ja Jan, dit staat. krijgen we weer al die vakantiefotos te <lacht> zien. Want dat was de clip namelijk die hierbij hoorde, Barbara Streisand, Woman in Love. Ja, juist. klopt. We zijn in tweede uur, don? Ja, we zijn in tweede uur en... Uh... Wij hebben tegenover ons zitten Jeff Bluis. Jeff, welkom. Ja, goedemorgen. En uh, dat is het uh, vaste onderdeel wat we hebben. Dat is uh, de mens, in dit geval de man, achter de ondernemer. En dus gaan we graag met jou praten over wie je nou eigenlijk bent, ja. Jeff. Uh, we kennen je zaak, we kennen de bluizen goed. De bluizen, ja. ja. Dat uh, we hebben een hele hoop takken bluizen, we hadden het er net over. Heel heel hebben over. jullie ook een naam, een bijnaam? Uh, nee, wij hebben geen bijnaam. Jullie zijn jullie geen kraan. Een... Waarschijnlijk wel, maar dat is... Jullie ja. zijn geen... Of je wil het niet zeggen. Weten, denk ik. Ja. <laughs> nee, ik zou het niet weten, maar wij weten het niet. Ja, maar wij weten het niet. Ja. Oké, okay. Jeff, de, de je bent in Zandvoort bluizen. geboren. Dat helemaal uh, vanuit... Nee, nee, nee, Amsterdam. Ik ben zelf in Amsterdam. Ja, ja. Mijn vader en moeder zijn, uh, wel komen wel hier vandaan, zeg maar. Ja. Maar die zijn in uh, 1952 in Amsterdam begonnen. Een winkeltje. Mijn vader werkte bij uh, zijn schoonvader. En die wilde graag zelf gaan werken. Dus die is in Amsterdam verhuisd en daar een winkel begonnen. En daar ben ik geboren en Henk ook. Ja. En later zijn we weer teruggegaan naar Zandvoort, ja. Toen heeft mijn vader dus de winkel overgenomen van zijn schoonvader. En daar werken wij nu ook weer in. Ja, er zijn. Uh, ja, even nog over die bloemenwinkels, ja. maar er zijn er twee. Uh, ja, klopt. Jullie hebben er een in de Hadstraat. Ja, en dan is uh, neefje Marco, Marco, die heeft ja. er een geetje in Noord. In Noord, ja. ja. Daar is mijn oom begonnen toen. Ja, prima. Ja. Uh, maar goed, uh, we gaan het ook even hebben over jou. Mij. Over ja. jouzelf. Want, uh, ja, ik uh, zit dan, als ik uh, aan een bloemenhandelaar denk, heeft hij eigenlijk nog wel vrije tijd? Uh, niet zo gek veel. Nee. <laughs> <laughs> wel wat, maar uh, ja. probeer zoveel mogelijk vrije tijd te houden en te maken. Ja. Wat doe je dan? Maar uh, uh, nou, lekker wandelen met mevrouw bijvoorbeeld. Mm -hmm. Of even lekker weg de stad in. Mm -hmm. Heerlijk uh, ja, Amsterdam even winkelen of halen of eentje rijden. Mm -hmm. Gewoon lekker een beetje kalm een Beetje yeah. fotograferen, een beetje de waterleiding duin in. Dat is dat een dat beetje toch wel. De, ja. de vrije tijd. Ja. Ja. En vaak op woensdag, want dan zijn we dicht op zondag. Ja. En de rest uh, ja, ben je toch al gaand aan het werk. Want je gaat uh, ja, gauw drie keer in de week uh, naar de veiling toe. Ja. Maar de, ja, kwart over vier sta je op, kwart over vijf ga je weg. Zes uur begint het met de klok. Ja. Het, het is het nog steeds ouderwets afslaan. Echt voor de klok zitten, ja. Ja, met de duim uh, bij de knop. Het is net een quiz. Goed oplezen is net een quiz. Heb je dat wel eens tegen je collega's gezegd? van, joh, Het is net een quiz. Je moet even op, op die knop het is uh, rammen. Heel, uh, ja. heel makkelijk eigenlijk. Je <laughs> druk maar en klaar. Ja. Alleen ja, als ja. je uh, een centje tippelt. Want dat noemen wij dan. Als je ja. te veel geeft, dan tippel je. Ja. Ja. Maar als je op duizend stelen een cent tippelt. dan ben je al een tientje kwijt. Ja. Maar, uh, en het is niet je, je enige kopie. Dus. Je, je vrije tijd is dus uh, gelimiteerd in dat Je uh, Vrije dat tijd is wel wat gelimiteerd, ja. ja. ja. Want af en toe ben je maar dan ben je toch nog op de achtergrond bezig om uh, wat dingetjes doen weg te ja. brengen. hebt ja. nog even terug naar Amsterdam. Ben je daar opgegroeid? Ben, ben je daar de... dan naar school gegaan? Ja, naar school gegaan ook. Lagere school helemaal. in zeg maar twee jaar van de, van de middelbare school. Ja. Ja. In Amsterdam? In Amsterdam. Ja. O, hoe oud was je dat jullie naar Zandvoort kwamen? Uh, was ik een jaar of veertien zeg maar. Ja, dat was in 1969. Dan heb je nog een beetje scholing in Zandvoort moeten af... Op, uh, nee, in, in Haarlem Ja, middenstandsschool ja, in okay. middenstand Haarlem In, in oh, Oké. Okay. En later vakschool in Aalsmeer, zeg maar. Uh -huh. ja, ja. En daarna in de zaak gegaan? Uh, ja, dat begon al heel vroeg eigenlijk. Dat je... Op knietje zakjes aarders uit te vullen soms. Ja. En dan gewoon eens iemand helpen. Een bekende. Ja. En dan van lieve leen, rol je er eigenlijk in. Ja, ja, en het zaterdag helpen. Is, dat is met de kinderen van een ondernemer die moeten helpen. in de zaak. Ja, nou ja. Mijn vader zei, leer door als je slim bent. Maar ja, eh, ja je bent niet zo slim. Dus dan... Maar <lacht> <lacht> ja, maar wel leuk. Gezellig Even over, over de, de familie. Uh, hoe zat die in elkaar? Is dat... Uh, een grote familie hoor. Ja? ja, en mijn opa en oma. Die had natuurlijk twaalf kinderen. Ja. Zes broers. Uh, twintig zes uh, zonen en zes dochters. Ja. En ja, sommigen zijn het caféleven ingegaan, andere een Ja, Want er is en, nog een. Uh, uh, er is nog een café eh Ja. En, uh, ja. Ik vroeger dat... op de Zeestraat. Ik. I... Ja, ik ja, ja, daar, zat ons, uh, ja. Uh, daar zat mijn oma, zeg maar. Ja. Mijn opa. Ja. Want in de Burenweg dat was dan weer een neef. Oh, uh, nou, dus dat is de andere tak. Van taak, hemel, ja. van broert, ja, ja. dat weet ik niet precies. Dus er zitten, er zitten bloemen in de familie, maar ook het, uh, het horeca. En, en ook de het horeca, ja. Precies, ja, ja. zeker. Ja, een bekende bluis was. Uh, ik denk dat dat een oom was. Of een oud-oom. Die heel goed kon zingen. En die ook luidkeels zingen. Ja, door de ja, Kees -Bluis, ja, ja. Kees -Bluis, ja. Die was ook wel zelfs bezig bij iemand. En dan uh, kwam, kwam die man binnen, van die vrouw, en die zegt, Goh, kan je radio niet wat zachter? Weet je wel, dat was mijn oom niet. Zat er nu niet echt een een verstopt uit? achter de radio? Nee, of nee, nee. dat En maar allemaal opera muziek. Ja, opera, ja, daar was je gek op. Ja, opera, operette. Ja, heel vond hij dat. Is dat ook nog iets wat jou nog aanspreekt? Ik vind het prachtig, maar ik kan geen wijs houden. Maar operette, dat is niet voor jou weggelegd? Nee, nee, nee. Het is wel mooie muziek. Ik vind Prachtig. Maar ja. ik vind alle soorten muziek mooi. Ja? ja. Dus er ja, zit ja. wel wat muzikaliteit in, maar niet om zelf te doen. Bezoek je eigenlijk ook uh, muziek uh, op uh, uh, uh, is uh, weinig. Ja. Heel af en toe eens naar Amsterdam toe. Naar ja. Uh, ja, een toneelstuk of zo, of, ja. Maar heel weinig. Ja. ja. Komt ook wel, omdat je toch wat minder tijd hebt. En nu doe je liever wat andere dingetjes. Ja. Boodschapjes halen. Ja, ja, ja, ja. Dat soort dingen allemaal. Nou weet ik, we hebben hier ook nog ooit een, een, een, een clubje gehad, die zette nog wel eens puzzelritjes uit. Ja, en daar heb jij ja. ook nog uh, een tijdje ja, aan meegedaan. Ja. De ASV Zander ja. Ja, ja. Klopt. Ja. Wat ja, was daar nou ja, zo leuk uh, aan om, uh, om dat te doen? Ja, gewoon de gezelligheid eromheen. Als je een ritje ging uitzetten, het was een ritje van twee uur bijvoorbeeld. Maar ja, daar was je weekend mee bezig gewoon. Ja. Gewoon, dus eh, gewoon, gewoon lekker even uh, puzzelen van. van en, uh, ja. ja. Waar kunnen we ze in de maling nemen? Ja, ja. Ja. Bestaat een straatje niet meer. inloodsen, wat niet meer mag eigenlijk. Bestaat, maar, niet, meer nee, bestaat niet meer? Nee, bestaat niet meer. De teruggang van de leden eigenlijk werd steeds minder. Uh -huh. En dan op een gegeven moment ben je weekend bezig voor vier auto's en dan, uh, ja. Ja, nee, nee, dan denk je, je, je dat is echt zonde door. dan eigenlijk. Ja. Uh, dus dat is voorbij. Ja. ja. Dat was, uh, fotograferen doe je nog eens, mag je dat een hobby noemen? Of ja, hobby. hobby. hobby. Toch wel? Ja, ja. ja. echt pure hobby. Maar nee, in de waterleiding duinden. In de waterleiding duinen bijvoorbeeld, de herten. Heel mooi. Dat kan ze heel dichtbij nemen, dus uh, ja, weglopen doen ze niet. Dus ja, ze eten bijna uit je hand. Bij, ja, precies. Ja. Maar ook andere dingen hoor, gebouwen, kerken, ja. Alles wat een beetje apart is. Oud-Zandvoort, ja, minder. Heel gek, maar dat... Uh, ja. Ben je een lid van het genootschap Oud-Zandvoort? Ja. Ja. ja, ja, dat wel. Dus uh, de interesse in het, uh, in het verleden van het, het dorp is er ja, nog steeds? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ook als het gaat om de eigen familie zoals bijvoorbeeld, he, Kees uh, luister die ja, net ook. Uh, genoemd, ja, uh, genoemd is. Ja, ook, ja. ja. We zijn niet zo van die familielopers eigenlijk, maar, nee. uh, maar je denkt altijd aan ze, zeg maar. Ja. Ja. Nee, vies, niggies, je denkt altijd wel hoe gaat het met ze en je hoort altijd wel weer hoe gaat het met ze. Dus, ja. Ja. nee hoor, maar gewoon, uh, ja. Goed, even naar uh, de zaak. Je werkt uh, samen met je broer? Ja. Ja. En Henk, dat, uh, hoe lang nu? Oh, heel lang ook al, hoor. Oh. Uh, met z'n tweetjes, jeetje, kan alweer weer uh, een jaartje 35 samen zijn, denk ik. Oké, okay, dat is. Ja, en het gaat goed. Dus, uh, en jullie hebben het van je vader dat... overgenomen, hè? Ja, ja. ja klopt. Ja, ja. Ja. Hij weer van zijn schoonvader, wij weer ja. van hem. Ja. En uh, ja, na ons. Uh, Moeten we het maar zien. Wij ja. hebben geen kinderen, dus. Uh, nou, ja, nou, we zien dat wel zou... wie de volgende dat zou, dat, Ja, dat zou ja. mijn volgende vraag. Ja. Voor de voeten. Ja. Is er opvolging van jou of je broer? Nee, nee niet echt. Dus, uh, Want jullie hebben af. geen kinderen? Nee. nee. Okay. Misschien dat er een medewerker is die zegt tegen die tijd: ja, nou, ik wil het wel overnemen zo van jullie. Of. Maar dat zien we wel, we hebben ook nog een acht jaar leeftijdsverschil. Dus tussen dus jou en Henk? Ook, ja, precies. Ja. Jij bent de ouder of de jongere? Uh, ja, je zou zeggen dat ik de jongste ben, maar ik ben de oudste. Ja, ok. <laughs> vind Henk leuk als hij nu zit te luisteren? Uh, uh, uh, de ja. die, ja. Ja. Dus <laughs> Henk moet nog even langer. Henk moet nog even langer, ja. ja. ja, ja. ja. ja. Moet nog even acht jaar door. Ja. Uh, maar wat, wat je ook zei, dus de opvolging zou mogelijk via iemand zijn medewerker. Of iemand die de zaak wil kopen. Als al is en zegt van, god, ik wil het wel doorzetten. Of verder gaan met jullie. Met jullie zaak, nou, ja. Prima. Of, of een opvolger. Dan ja, te koop zetten. We kijken wel. Uh, daar tegen, we niet, daar zit eigenlijk. business in. In bloemen en planten. Volgens ons wel. Alleen ja, je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Ja, je moet echt wel. Uh, maar ja het is met alles. Wil je het laten slagen. Moet je echt wel uh, er wat voor doen. Ja maar ik denk echt. ook wel een voorliefde hebben voor het vak. Denk ik. Ja ook absoluut. Ja. Maar dat is Want bij dat jullie is, natuurlijk. Het is, uh, uh, het is heel bewerkt. Jullie komen uit, uh, uit een familie die al een ja. tijd lang ja. in die bloemen ja. zit. Dus ja dan, uh, ja dan lijkt het me dat het echt zo wat in lang. de genen ja, zit. Ja klopt. Groei je toen de wortels groeien uit je handen. Dat <laughs> Ja, natuurlijk ja. ja, ja. wel. Nee, maar onze, onze ja, mijn overgrootvader en zijn broers die zaten ook in de bol, allemaal. Dus ja. Dus, ja. Wat vroeger Linnaeus of, of is. Ja, dat was, dat was een verhuurd land. Ja. Ja, dat huurden ze dan. En dan gingen ze bollen kweken. Ja. Zijn er ook nog leuke dingen te vertellen. Over uh, wat je wel eens meemaakt. In dat uh, hè, van Aalsmeer. Uh, bij het afslaan. Alsmeer, ja. Zijn er ook nog wel het, leuke dingen? Het is een bloedserieuze uh, business. Ja, maar, maar je, je hebt je ook wel de, uh, ontspanningsmomenten. Ja. Zeg maar. uh, je, als er iemand uh, voorbij komt. In een geel t-shirtje of zo. Dan uh, ja. krijg je vogelgeluiden te horen. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Of iemand met koeien schoenen. Ja, jullie zitten daar een... met de vaste groep natuurlijk. En je kent elkaar. Uh, je uh, zit heel op... vaak een beetje op dezelfde plaats. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Dus dat je echt ja. wel uh, wat mensen om je heen kan zo. Ja. Ja. Maar ja, wij zijn echt heel klein hoor daar. Want het zijn bijna allemaal miljoenen business. Ja. Alleen doordat, je, ja, doordat we erin gegroeid zijn en ja, ja. altijd op die klok zijn blijven kopen. Ja. Ja, heb je toch die ervaring dat je toch kan kopen op een hele grote veiling? Ja. Het is de grootste bloemenveiling in de wereld. Kank ja, dat wel. Ja. Uh, je bent weliswaar niet in Zandvoort geboren, maar je hoort toch tot de Zandvoortse adel. Ja, mag ja, je wel een zeggen. beetje, zeggen ze. Dan uh, ja, ja, ja, ja. Het gelukkig <lacht> ja, ja, ja. vanafkomst is dus het geld. Telt mee. Uh, niet als zakenman, maar gewoon als persoon. Hoe vind jij het wonen in Zandvoort? Ik vind het prachtig. Ik vind het heel mooi, want je hebt winters uh, lekker de stilte. Je kan overal het doel heerlijk op het strand lopen, lekker de duin in. Zomers is het lekker druk op straat. Maar je kan overgoed de duin in, dan is het ja. vaak ook uh, rustig. Dus ja. Je kan altijd wel de rust op zoeken weer. Ja, je verlangt niet naar Amsterdam, naar het stadsleven? Uh, Af en toe, maar ja, dan ga je gewoon lekker dan naar winkel. toe en dan ga je lekker uh, door de straatjes heen lopen. Of door een oud buurtje heen lopen. Ja. Of ja, weer even de geveltjes kijken. Iedereen die kijkt de etalages in en die kijkt vaak een beetje omhoog ja. naar de geveltjes. Ja, want tot je veertiende heb je er gewoond. Dus je zal toch ook. Je hebt er altijd een band mee. Stuk jeugd daar ja. hebben doorgebracht. Oh, met ja, vriendjes en, en ja. dingen die je deed. Maar daar. ja, waar ik woonde was vroeger de oude bij de Westerse Gasfabriek. Ja. Ja. En ja, dat buurtje hebben ze grotendeels gesloten. Dat zijn de Haarlemmerhouttuinen daar? Uh, ja, even daarvoor daar eigenlijk de voor nog ja, ja. bij de, de oude Haarlemmerpoort ongeveer. ja dan nog weer iets meer dat is een, nog op, echt meer naar de westen zeg maar. ja, ja ja daar ja. Een ja. Prinsenstraat die, die Komt, kant op uit. ja op de hoek ja. groeven Prinsenstraat Klaasfortstraat daar zat ja. de winkel vroeger ja ja, ja, ja. daar ben ik opgegroeid. Ja. en daar, daar heb je daar ja. heb je gespeeld vrienden ja. gehad ja, tenten bouwen op de hoek van de straat wat brokken hout en een uh, stukje doek dat was je tent of, ja. Een beetje vissen in de sloot, natuurlijk. Ja. ja, goed. Maar je mist Amsterdam niet echt wat dat betreft. Je vindt dat betreft Zandvoort goed niet. om te nee, wonen. Wordt prima. Ja, zeker. En te, en te recreëren. Ja, ja dan, uh, dan rest ons nog een laatste vraag. En ja. dat is als ondernemer. Hoe kijk je dan naar het antwoord uh. Nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> je zit in een moeilijk stuk van de haltestraat ja, om maar maar het, te beginnen. Het liefst willen ze daar alle winkeltjes weg hebben. Ja. Maar goed, het, uh, ja, je begrijpt het niet. Want de mensen komen aan op het station. Ja. En daar begint je dorp gewoon. Dus ja. Dat, dat, ja... Je moet zorgen dat je vanaf dat punt gelijk al lekker de dorp in kan lopen, ja, ja. als ze niet de naar de boulevard. vaar. Of uh, nee, precies. Maar dan ja, komen ja. ze langs jou. Ja, ja. En dan nog zijn ze bij ons bij de winkel en dan vragen ze wel eens waar centrum. Dus ja, dat, ja, dat, dat is, is toch wel, wel, wel erg jammer. Raar. Maar het ondernemersklimaat voor uh, jou. Voor betreft? ons is het niet uh, niet slecht, want ja, we hebben heel veel eigen klanten en, en dat is echt. Uh, <coughs> ja, die komen graag terug. Wij zien ze graag en het is altijd gezellig. Even een praatje maken. En, ja. Ach, altijd leuk. Ja. Ja, hebben jullie binnen het dorp eigenlijk, behalve ja. wat bloemen bij een supermarkt, maar ja. veel concurrentie? Nou, hebt bloemenhandelaren onderling? Ja, de, je, je hebt uh, nou ja, de HEMA natuurlijk, uh, ja. weet je wel, de markt. Ja, ja, en ja. die halen toch ook wel grote stukken weg hoor. Ja, ja. Want het makkelijke handel wat je vroeger had, even een bosje zo verkopen en meenemen, klaar. Ja. ja, dat is het niet meer. Het is allemaal boeketten, het is allemaal uh, stukjes. Uh, ja. het, is, het is veel werk. Ja. Maar ja, dat is je kracht ook. En vanuit de gemeente, ik, ik zie dat jullie altijd een behoorlijke uitstalling hebben voor de zaak. Ja. Uh, ja. Medewerking? Ge Jawel, je betaalt gewoon precario-recht gedeelte in de. Ja, dan. Niks in de hand eigenlijk verder. dus is altijd wel goed. Ja. En dat maakt het wel gezellig ook. Want als we op vakantie zijn, 14 dagen of 3 weken. Dan zeggen de klanten ook wel eens nou blij dat je weer open bent. Want ja. ja, die uitstalling maakt toch een beetje gezelligheid ook. Ja. En jullie klantenkring. Ik kan me voorstellen, natuurlijk vast Zandvoort is vast de klantenkring. Ja. Maar ook mensen die langslopen en toeristen en zo. Passanten, ja hoor. Die Passanten ook, toch uh, ook? Ja hoor, ja, kopen ook heel graag. Ja. Ja. Dus er ja, zijn ook wel... mensen die uit de komen en toch bij ons een bloemetje halen en dan weer te... Ze zijn wel gebaat bij je Zandvoort promotie en zoveel mogelijk mensen langs de ja, zaak. ook. Ja, tuurlijk. Okay. Uh, Bloem is toch altijd de impulsverkoop vaak. Ja. Dus ja, dat, uh, ze zien wat, ze denken, oh leuk, dat neem ik mee en dan, ja. Als het te groot is, dan wordt het moeilijk. Ze gaan slepen. Jeff, ik, uh, als ik mag uh, samenvatten, ben je een gelukkig mens in Zandvoort. Uh, zeker weten. Ja hoor, Je voelt je lekker hier, ook als ondernemer en als mens. Ja, ja. Okay. kan niet anders zeggen. Ik denk, Jaap, dat wij wat meer van Jeff weten. Uh, wij weten uh, heel veel. Uh, ja, nu, uh, ja, dat uh, denken in, jullie. Bedoel, ja, <laughs> lang nog niet alles. Dan ja, uh, krijg, krijg ik uh, straks aan het eind van de Haldenstraat misschien wel een bosboem in uh, mijn handen gedrukt. Van AIO, uh, neem maar mee. En, uh, We doen een de van Jeff, dank je wel voor je komst ja, uh, naar Amsterdam. Jullie ook, dat uh, zeker weten. En uh, graag tot een andere keer. Absoluut. We gaan weer uh, naar uh, muziek. En dit keer is die van Jim Crowds. Groots. Jim Groatsiep moet ik eigenlijk ja. zeggen.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 Dus Jim Crowtze en Time in a Bottle. Wij gaan praten met onze volgende gast. En dat heeft alles te maken met de activiteiten die vandaag plaatsvinden en morgen. Want het is in feite eigenlijk een heel weekend geworden. En dat is René Witt van Le Champion. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, um, hoeveelste keer is het uh, dat je hier uh, bij ons aanschrijft? Nou, dat uh, is denk ik uh, de zesde keer. Ik denk het eerste jaar dat we uh, nog niet uh, uh, elkaar gevonden hadden. <lacht> nee. Maar de afgelopen jaren wel. Dus uh, ja, ik, ik uh, wil jullie ook bedanken voor weer een uitnodiging. Want uh, <lacht> ik vind het ook prettig om hier weer te zijn. Ja. Ja. Want uh, nou, het is een heel weekend vol met, uh, met allerlei uh, bewegingsactiviteiten. Uh, sowieso uh, vandaag dan zijn de wandelaars. Het is het domein van de wandelaars. En morgen dan is het uh, het uh, domein van de hardlopers. Maar ja. laten we eerst beginnen met vandaag. Want ik zie al dat je een shirt hebt aangetrokken met 30 van Zandvoort. Klopt helemaal, ja. ja. Wat is uh, nou uh, ja, de 30 van Zandvoort wandelen? Maar wat is daar nog meer? Wat komt daar nog meer bij? Nou, wat wij zouden zo het hele weekend proberen te doen is de, de, de sport, sportiviteit, zeg maar, koppelen met uh, de hele beleving, de gezelligheid, uh, tijd om uh, ook lekker uh, hier en daar uh, na te zitten en wat te besteden. Dat is het hele idee erachter. Uh, vandaag hebben we uh, meer dan 4000 wandelaars die 30 kilometer wandelen. Dat is nog maar één afstand op dit moment. Hmm. Uh, die zijn vanmorgen van start gegaan vanaf het circuitpark Zandvoort. En die wandelen zeg, een, zeg maar een hele afwisselende route over 30 kilometer. En komen uiteindelijk weer terug in het uh, centrum van Zandvoort. Ja. Beginnen ze zoals elk jaar met over het strand naar IJmuiden te gaan? Ja, ja de eerste acht kilometer. Die uh, lopen ze langs Bloemendaal uh, aan zee naar uh, IJmuiden. Naar de beach in. Daar is de eerste verzorgingspost. Uh, we hebben natuurlijk uh, erg mooi weer. Uh, dus uh, wind ook, dus, eh, En hopelijk laag water. Het eh, getij is gunstig inderdaad. Dat was vorig jaar ook minder. Ja. Eh, dus ze beginnen inderdaad vanaf het strand eh, de eerste acht kilometer. En daarna eh, volgt een hele mooie route richting eh, onder andere... Kopje van Bloemendaal zit erin. hele mooie post bij Duinen Kruidberg. Eh, ja. Dat is een hele mooie, mo mooie plek ook. Ja. Eh, en het laatste gedeelte is eh, in samenwerking met PWN ook. Eh, een stukje langs Visserspad en dan uiteindelijk weer eh, hier in Zandvoort. Ja, over PWN. Ik uh, weet dat uh, PWN een uh, enorm uh, vervent uh, ja, aanhanger is van dit soort evenementen. Uh, ik heb me laten vertellen, zelfs de directeur meneer uh, Den Blanke, is een uh, vervent hardloper. Dus, dus het verbaast me aan de ene kant ook niet. En ik uh, geloof uh, dat ze daar ook uh, ten volle de medewerking ook uh, ja. hier aan geven. Ja, daar ja. zijn wij ook heel erg blij mee. Als, ja. als Le Champion zijn, dan doen wij ook evenementen in Egmond. Dat is mm -hmm. ook een, een badplaats natuurlijk. En uh, daar hebben we ook een BWN-gebied uh, ja. in, in de buurt. En uh, ook met die evenementen werken we heel nauw samen met BWN. En dat doen we nu ook hier in Zandvoort. En uh, dat gaat echt uh, naar uh, volle tevredenheid. En het zijn prachtige stukken natuur waar we mogen wandelen. Ja, eh... Dat is onder andere hierachter, hè? bij het visserspad. Ja, het gebied van het visserspad uh, met name. Dat, uh, dat gedeelte. En uh, nou ja, alle wandelaars zijn uh, goed vertrokken vanmorgen. Uh, vanaf half negen, uh, of vanaf acht uur al. Uh, vanaf het circuit. Mm -hmm. En uh, uh, de eerste zullen straks uh, finishen hier in de Haltestraat bij het Raadhuisplein. Ja. Hoe laat verwachten jullie die rol? Uh, half twaalf, kwart voor twaalf. Uh, zeg maar dus als rondom wow. dit tijdstip, komen, de eerste, zullen de eerste binnenkomen al. Ja. Zo, dat is dus uh, vrij vlog ja. of vlucht? Oh. De, de, Kennen jullie daar ook mensen die uh, doen om snel te wandelen? En de heel re recreatieve, moeilijk woord zeg, uh, wandelaars? Z de, de, zijn er verschillen in tussen? Ja, ja, de eerste die gaan ook heel uh, zeg maar, uh, fanatiek van start. En die gaan ook echt voor een snelle tijd. Ja. Dus die lopen wel uh, rondom 8 km per uur. Uh, daar heb je dan over. En, er zijn en ook... het gemiddeld is, loop je 4, ja, 5 km per uur? Ja, mag je richting 5 uh, denken. Maar er is het grote grotere uh, het merendeel is zeg maar degene die recreatief de hele dag doorbrengen zeker met het mooie weer en daar waar het kan ook lekker even zitten en uh, ja, dat, is, uh, dat is ook uh, wat het evenement ook al ah, erg mooi maakt vandaar maar... dat jullie langs Kraantje Lek gaan natuurlijk ja. <laughs> erg gezellig. Ja, moet, moet, moet je, moet je goed, uh, goed voorbereid zijn voor zo'n 30 van Zandvoort nou 30 kilometer wandelen dat moet je toch wel een paar keer wat langer voor getraind hebben mm. en dan uh, uh, conditioneel uh, is één onderdeel maar uh, nog belangrijker is zeg maar, het, de gewenning met je voeten. Dus uh, zorgen dat je een juiste keuze hebt gemaakt voor je sokken en voor je schoenen. Ja. Uh, want dan uh, maakt die afwisselende ondergrond, hè, strand of asfalt, maar ook wel wat heuvelachtig ja. hier en daar, ja. uh, maakt het wel uh, zodanig dat je toch wel een aantal keer, uh, een aantal uren gewandeld achter elkaar moet hebben. En uh, dat maakt ook deze afstand uh, zeker heel bijzonder. Ja, en uh, daarom zeker ik het ook van laag water. Dan kun je tenminste lekker op het harde zand ja. lopen. Ja, klopt helemaal. Nou, dat geldt zeker. toch even wat lekkerder dan door het middellandschok ja. ja. ja. Ja, uh, dan morgen. Want uh, morgen is er nog een dag. Maar dan is het uh, het domein van de wat uh, snellere jongens uh, onder ons. De, de hardlopers. Um, dat is jouw klasse, Jaap. Hè? Ja, ja, ja, ja, maar uh, ik, ik zag van de week. En dat is, nou heel, dat is nou heel erg mooi en actueel. Dat was bij het uh, programma van 1Vandaag. Er uh, uh, was een onderzoek gedaan naar schoenen. En uh, dat het was iemand, die, meneer Bredeveld, die zei van... Ja, het, het is allemaal flauwekul met uh, schoenen. En... Uh, uh, dat bestaat niet. Maar ik heb iets me laten vertellen over demping van schoenen. En dan wordt het een heel technisch verhaal. Maar ik zal het even zo begrijpelijk mogelijk te maken. Je hebt als loper een gewicht. Een bepaald gewicht. En daar hoort een bepaalde schoen bij. Mm -hmm. Ik denk dat jij daar ook wel wat over kan vertellen. Ja. In, dat, in dat opzicht. Want ja, je begon er net al over. Dus... Ja, Ik ben niet helemaal de techniek de, als het gaat over de schoenen. Alleen er is wel een beweging gaande. dat Eerst uh, zou het zo zijn geweest dat we heel erg corrigerende uh, materialen zouden moeten dragen... Uh, of we moeten uh, dragen als schoenen om zeg maar, jouw lichaamsgewicht op de juiste manier op te vangen. Mm -hmm. En tegenwoordig is er een, uh, een tendens gaande dat je juist op een neutrale schoen loopt. Vaak wat harder. Mm -hmm. uh, en dat je zeg maar, meer uh, als uh, je eigen beweging aanpast uh, en uh, verbetert. In plaats van dat je de schoen dat elke keer laat corrigeren. Ja. En dat zie je dus nu dat er uh, juist minder demping in uh, schoenen zit. Dus het is minder aan het worden. Uh, ja. ja. Ja. Maar nog niet iedereen loopt op die scho scho schoenen. Nee. Maar dat is wel een beweging. Uh, Vanmorgen is het, uh, is het uh, de ja. Nou, Die uh, speelt zich uh, hoofdzakelijk af uh, in en uh, om Zandvoort. Ja. Direct dan in dit, uh, dit verband. Uh, hoe mooi is dat om op het circuit uh, te mogen starten? Nou, het blijkt uh, toch alweer dat het wel heel populair is uh, dit jaar. Vorig jaar hebben we een hele koude editie meegemaakt. De koudste ooit. Uh, 10 graden. Gevoelst, 20 graden onder nul. Ja, uh, voeltemperatuur uh, uh, 10 uh, graden onder nul. Nu is het uh, heel mooi. We hebben meer mooie editie gehad. Maar ondanks dat het weer van vorig jaar zie je dus een hele mooie groei. Dus bijna 14.000 lopers. Mm -hmm. Dat is echt groot. Daar gaan morgen zoveel van start? Ja, daar okay. gaan uh, rondom 14.000 mensen van start. Wow. En uh, dat is dus uh, voor Zandvoort heel goed. En uh, voor het evenement heel goed. En voor ja. ons allen heel goed. Uh, De champion is daar heel blij mee. En wij zijn er blij mee. En uh, ik weet ook hier in Zandvoort gemiddeld genomen zeker... Uh, Um, en de meeste daarvan die uh, lopen op dat circuit. Uh, de vijf kilometers blijven ook op het circuit lopen. Ja. En de twaalf kilometer, dat is toch de hoofdafstand. En dat zijn bijna 10.000 lopers. Die lopen het hele parcours door het, uh, uh, zeg maar het, over, ook over het strand en het centrum van Zandvoort uh, ja. heen. En uh, ja, het wordt uh, genoemd als het meest afwisselende parcours van Nederland. Uh, en, uh, omdat je ook weer op verschillende ondergronden loopt. En dat blijft toch wel trekken. Ja, ga je daar ook iets merken in je, je deelnemersveld? Uh, dat het ook misschien een aantal aantrekkingskracht gaat krijgen, bijvoorbeeld bij de wat professionele lo uh, lopers? Uh, ja, je, je hebt twee groepen. Wij geloven erin dat je echt topsport uh, combineert met uh, breedtesport. Ja? Dus uh, je hebt een goed aantrekkelijk deelnemersveld aan top nodig om ook uh, zeg maar de recreant aan te spreken. Ja? Uh, morgen gaat Michel Butter uh, van start. Dat is natuurlijk ja. uh, een, uh, een heel... Grote uh, bekende uh, marathonloper uh, ja. die het heel goed doet. Hij, gaat zich, uh, plaatsen voor het, of hij heeft zich geplaatst voor het EK in Zurich. Dus, uh, en hij is degene die morgen ook van start gaat. En je merkt dan meteen dat dat toch wel een aantrekkingskracht heeft ook op uh, een heel groot uh, recreantenveld. Ja. Maar goed, de recreant heb je nodig uh, om het evenement me, uh, groot te maken. Dus het is ja. altijd een wisselwerking. Uh, nee, geen spanningsveld ook? Nee. Nee, jullie starten gelijk. Zoals marathons willen ze nog wel eens de recreatieve creatieve lopers achteraan hebben bij de start. Uh, nou, de, de top start vooraan. Dus, uh, zeg dat maar de, doen jullie ook bewust. Ja, ja de wedstrijd, zeg maar, uh, die startte morgen om één uur vanaf het circuit. Hm. En dat is ook, uh, zeg maar, dat zijn de, de, ja, de grote namen, noem ik maar even. Dus de echte wedstrijd de atleten. En daarachter uh, zitten zeg maar, de verschillende groeperingen. En die hebben zich ingeschreven op basis van een. Te verwachte eindtijd. En dan krijg je ook zeg maar een logisch gevolg tussen al die mensen dat ze ook op een bepaalde snelheid met elkaar lopen. Anders krijg je heel veel uh, inhalende ja. bewegingen en dan krijg je heel veel drukte op het parcours. Dus dat is uh, de manier waarop we werken. Nog even terug. Keren naar de afstand. Die was ook Morgen 8 kilometer. We hebben km. een we hebben 12 kilometer. Dat is de hoofdafstand. En ja? die gaat dus over het circuit, het strand en door het dorp. Ja? En daar doen ook verder de meeste mensen mee. Uh, en daarnaast zijn er verschillende onderdelen voor de kinderen, de jeugd, ja. de ladies. En, uh, er een wordt sponsorlopen gedaan door de kinderen. Ja. Ze waren aan de deur al. Ja. Ja. Goeie ja. zaak. Ja. Ja. Dus, je... Maar ik heb nog wel een vraagje, Ja, als ja? ik even mag. Uh, is dat een hele specifieke groep? Hart die deze afstand gaat lopen... ...12 kilometer. Uh, je hebt de halve marathon, je hebt de marathon... Maar dit past niet in dat, dat kader. Of is dit een specifieke afstand die veel lopers... Nee, er zijn een aantal hele geëikte afstanden. Dat is wel een hele goede vraag. Want die vraag krijgen we een aantal ja. keren meer. Een marathon is natuurlijk iets wat iedereen, wat van iedereen weet wat het is. Een halve dus ook. Ja. En dan heb je daarnaast vaak een 10 of een 5 kilometer. Ja. Daar, mensen hebben het ook al vaak over de tijd op hun 10 kilometer. Of dat dan 45 ja. minuten of 50 ja. minuten of een uur is. Uh, hier in Zandvoort hebben wij gemeend dat het parcours... Uh, zeg maar, uh, zo uitdagend is, of wat zwaarder is, door het strand en het circuit, dat wij gezegd hebben: van het zou niet een 10 kilometer moeten zijn, maar het moet juist een wat meer incurante afstand worden, zodat je uh, zeg maar niet de concurrentie aangaat van snelle 10 kilometers, want dit wordt nooit een snelle 10 kilometer tijd hier ja. in Zandvoort dus daarom hebben we de 12 okay. kilometer en omdat je dan op een hele mooie manier het circuit 4 kilometer, het strand uh, zeg maar 4 kilometer en het centrum 4 kilometer ja. in drie gelijke delen kan uh, lopen okay. en zo vindt ook de tijdwaarneming plaats Even afrondend, want, dat is, uh, want er zit ook nog iets met een fiets bij. Ja. Heel kort uh, ja. nog even benoemd. Morgen hebben we ook de tweede editie van uh, De Omloop van Zandvoort. Dat is een uh, fietsevenement. Bijna 2000 fietsers gaan van start. Morgenochtend ook vanaf het circuit. voordat we gaan lopen. Uh, en die finish uiteindelijk uh, in de of, uh, bij het Raadhuisplein uh, morgen. Dus uh, ook dat onderdeel uh, gaat uh, morgen van start. Ja, ook door de Le Champion. Uh, Klopt, georganiseerd. Ja. Ja. We weten weer alles, ja. Nee, we weten alles. Ik dank <tijd> je voor je komst, René. Graag gedaan. En, uh, ik wens je een hele plezierige dag uh, ja, toe. Vandaag en morgen. Dank je ja. wel. Goed, en uh, we gaan naar muziekje van Elvis Costello, Oliver's Army. Hey, hey. De Olivers Army van Elvis Costello bracht de tijd op tien over half twaalf. Inmiddels bij Hotel Hoogland. Twee dames zijn aangeschoven. Eén voor mij is Leonie de Boer. En aan de andere kant zit Patricia Leuven. En het gaat over de kwaliteitskeurmerk voor twee peuterspeelzalen in Zandvoort. En dan hebben we het over de Hannie Schaft en het opstapje. Uh, waar, zitten, waar zitten de twee peuterspeelzalen precies? Het opstapje zit in de school in Zandvoort Noord. Mm -hmm. Gebouwde Golf. En Peutenspels Hannies Schaft is gevestigd in de blauwe tram uh, gekoppeld aan de basisschool Hannies Aha. Nou, dan, uh, dan weten we niet. Dat geval. Dat aan de, de aftrap ja. in ieder geval. Uh, de kwaliteitskeurmerk, hoe belangrijk is dat? Voor, uh, oh. ja, Gooi jij even lekker een glas water over, uh, over de grond. Zo werkt dat. Uh, ja, uh, hoe belangrijk is dat, het kwaliteitskeurmerk? Uh, het keurmerk, keur, keurmerk is belangrijk uh, voor de peuterspeelzalen, zodat wij zelf weten dat we dus goed bezig zijn met de piramide waar wij mee werken. Mm -hmm. um, ja, het is een stukje erkenning van de werkzaamheden die we al jaren verrichten. Ja, ja een peuterspeelzaal moet aan een heleboel zaken voldoen voordat, uh, voordat je mag beginnen. Maar wat, het, het woord piramide je komt een paar keer terug. Wat is dat? Laten we daar maar eerst beginnen. Dat is een, een leerprogramma waar we mee werken. En ja. wij bieden aan de hand van deze programma activiteit aan de kinderen, aan, thematisch. Ja. En uh, daar zit ook een stukje nou ja, toetsen in, een stukje observaties in en een opbouw in, de, in ons programma. Daar, dat, daar zit een filosofie en ja. systematiek Vanuit achter. Vanuit CITO, het onderwijsprogramma. Vanuit CITO? Ja. Okay. Uh, jullie bereiden kinderen voor, het is voorschols uh, in ieder geval. Betekent dat je gewoon het leerproces al begint op, wat is het, drie of vier jaar? Twee jaar. twee jaar? We beginnen met twee jarigen. Ja, dan begint het leerproces al. En ja, dat is wel op een speelse manier natuurlijk. Het is nog geen school. Maar het is wel de voorbereiding op de basisschool als ze vier worden. Ja. ja. En daar is systematiek voor. En daarvoor moet je gecertificeerd worden. Als je, of je het helemaal doet zoals het gedaan moet worden ja. en de organisatie heet piramide die dat doet of is dat de systeem? Dat is CITO. CITO ja. heeft het ontwikkeld. En, en de uh, systematiek heet piramide. Klopt. Oké, okay, dan is het voor mij in ieder geval duidelijk wat, uh, wat die termen allemaal betekenen. Is het wel nodig om een kind van twee al te beginnen met een leerproces? Ze moet al zo lang leren op school. Um, wat Leonie zojuist ook zei, het begint spelende wijs. Je observeert kinderen ook in ja. hun spel. Ja. Um, je, je probeert achterstand te voorkomen. Dus als wij iets signaleren, het is een meting voor ja. ons en naar ook de ouders toe. Om aan te geven, goh, um, wij kunnen misschien iets extra's bieden aan de kinderen. Ja. Uh. Wat, wat leren ze dan zoal om zijn ideeën? Ik neem aan niet uh, rekenen, schrijven en dergelijke. Of wel? Nee, nee, nee. Juist. we werken met projecten. En dat zijn de projecten Sinterklaas, kerst, lente, herfst. Maar ook projecten als wonen, verkeer, ziek en gezond. En elke drie, vier weken draaien we een nieuw project. En in dat project zijn we bezig met... Nou ja, op het moment zijn we allemaal denk ik met lente bezig. Dus wat gebeurt er in de lente? Wat zie je in de lente? We gaan naar buiten, we gaan kijken naar de lente. En op die manier ben je ermee bezig. Daar deel je je hoek in de klas ook op in. Je maakt een, een bloemenwinkel. Je maakt een ontdekhoek met allemaal dingen uit de lente. En op die manier zijn we ermee bezig. Het is dus echt op een speelse manier. Uh, uh, uh, het is dus uh, het leren, het leerproces voor de kinderen van hoe het toe gaat in het leven. Dus wat is lente? En Precies. wat zie je dan? En Precies. Wat, wat kun je als kind, zoals ze zich nog niet bewust zijn, maar daarmee doen. Ja. ja. Dat is het uitgangspunt. Dat is het uitgangspunt, ja. Er ja. zit ook een opbouw in het thema. Dus uh, je begint met oriënteren. Je, je toont het de kinderen. Daarna ga je demonstreren. Ja. En op een gegeven moment ga je verbreden en verdiepen, zoals ze dat noemen. En dan ga je ook terugvragen aan de kinderen aan het eind van het project, om inzichtelijk te krijgen van, wat hebben ze al geleerd? Wat weten ze? Waar kunnen wij ze nog, uh, zeg maar, uh, ja, in helpen. Maar het is wel kennis mm -hmm. wat je ze bijbrengt. Kennis, Niet alleen ervaringen en gevoelens maar ook kennis. Ook kennis. ja. Maar wel kennis op een speelse manier. Ja. En heel veel kennis hebben kinderen ook al. Een heleboel, als je als ouder met je kind naar een kinderboerderij gaat, dan weten kinderen vaak al dat een schaap een lammetje krijgt. En dat een varken een biggetje krijgt. Maar ja. kinderen die daar nooit komen, ja, die leren natuurlijk een heleboel bij. En dat in de herfst paddenstoeltjes groeien. Precies. Dat, ja. Dat zijn de dingen die je ze wil leren ja, die met ze mee Dit soort projecten. Ja. Ja. Hebben jullie zelf daar een opleiding voor moeten volgen? Ja. ja. Wij zijn opgeleid via Linda Bluis. En die heeft ons in de piramide opgeleid. En daar zijn wij twaalf jaar geleden mee begonnen. En dat gebeurt nog steeds, er wordt nog steeds uh, we leren nog steeds nieuwe dingen bij. Ja. Betekent dat ook als er uh, nieuwe leiders of leiders, kan natuurlijk ook, bijkomen dat die eerst dat stuk opleiding moeten hebben? Verplicht ja. zelfs. Verplicht zelfs. Ja. Ja. Binnen jullie certificatie moet ja. dat, hè? Ja. anders raak je hem kwijt mogelijk. Inderdaad, als, ja. als je dat niet doet. Ho Hoe lang was dat proces? Heeft dat geduurd ook alweer bij jullie voordat je die certificatie kreeg? Uh, nou, zeg maar uh, de training om uh, cito piramide te geven of aan te bieden in de ja. Peutenspeelstel, dat is een driejarige opleiding. Ja. En dan heb je natuurlijk elk jaar uh, om, zeg maar, ook nieuwe ontwikkelingen te implementeren in je organisatie. En de certificering is eigenlijk een soort erkenning dat je ook uh, evalueert en borging biedt. En dus dat het cirkeltje compleet ja. is ja. binnen piramide Ja, ik heb zelf een keer ISO-certificatie gedaan met een... Waar ik werkte. En uh, ja, daar moet je door allerlei fases heen. en beschrijven en, en doen. En op een gegeven moment. Word ik... mag je het daarmee vergelijken? Ja. Een, een soort waarborg voor. Nou ja, ja. in dit geval. Uh, educatieve garantie die, uh, die je kunt bieden. Als je, als je dat aan mij zou moeten aanbieden als ouder. waarom zou ik uh, dat uh, goed voor mijn kinderen vinden? Wat. Hoe zou je beschrijven wat jullie doen? Waarom kan ik hem niet naar een andere... peuterspeelzaal of wat dan ook brengen? Nou, uh, alle peuterspeelzalen Ach. binnen... gemeente Zandvoort bieden piramide aan. Oh! Dus dat... Dus uh... niet aan te ontsnappen? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. nee. nee. Uh, We Weggekomen, uh, uh, nee. We weg terug. Het is ook een stukje gemeentelijk op beleid. Mm? Okay. Uh, alleen, wij zijn de twee... peuterspeelzalen, zeg maar... Uh, die het langst met piramide werken. Okay. En vandaar dat wij... Uh, zeg maar de, die traject zijn ingegaan. Ja, um, ik heb even het gesprek gevolgd. Maar kan je dan niet zo vroeg mogelijk beginnen? Dus dat bewijst het dan weer. Uh, om een kind uh, wegwijs te maken van wat er, uh, het verhaal van uh, de lente, de thema's. Is dat dan, begint dat? Uh, ja, de educatie dan uh, zo? Al dat kinderen dan heel snel misschien een vliegende start zouden kunnen maken op, op scholen? Of zie, moet ik het zo zien? Nee, nee, nee. Dat is helemaal de bedoeling Nee? nee, het is ook zo dat uh, als kinderen twee zijn, krijgen ze wat mee van het project. Als ze drie zijn, zijn ze zich al veel bewuster van ja. waar je mee bezig bent. Ja. Zijn ze natuurlijk ook al veel verder in de ontwikkeling. Sommigen wel. Ja, ja. Sommige wel. Ja. Ja. ja, Meestal zijn ze als drie zijn, vinden ze het ook veel interessanter. Ja. En veel leuker allemaal. Maar als ze twee zijn, ja, de een pikt er wat van op. En de ander gaat het meer langs heen. Maar dat is op zich niet heel belangrijk. Ze, ze krijgen er allemaal wat van mee. Nou, eh, aandacht natuurlijk ook, dat, dat is een, een, een verschil van ja. Uh, leeftijd. Uh, ja, dat, dat uh, is zeker een verschil van leeftijd. Ja. Ja. Uh, uh, ja, prikkel je dan in die, in die zin om, om de aandacht misschien weer vast te houden bij, bij, bij uh, sommigen? Dat probeer je wel, maar een ja. tweejarige houdt natuurlijk de aandacht veel minder lang vast dan een driejarige. Ja. Ja, dat is waar. De concentratie van een peuter is tien minuten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is waar. Ik, ik ben even nieuwsgierig naar de aansluiting op het basisonderwijs. Want ja, als ik uh, zo mijn... Nou ja, voor mij dan recent mijn kleinkinderen. Dan zie je ja, allerlei projectjes. Een herfstproject, en dit project. Dat... dat riekt naar wat jullie ook doen. Uh, dat is ook de doorgaande lijn. Want als wij project Lente uh, hebben in de peuterspeelzaal heeft de basisschool het in groep 1 en 2. Okay. Dus uh, we sluiten de thema's ook gezamenlijk af... zodat de kinderen ook al hun toekomstige klasgenootjes leren kennen... en ook hun toekomstige leerkrachten. J jullie hebben ook wat overleg met elkaar met het basisonderwijs. Ja, je. Van ja. Wat je doet, hoe je doet. Heel veel. Wat... Uh, ja. Ja. Ja. Uh, wat je wilt bereiken met datgene wat je oh, doet. Ja, ja De heel, doelstellingen. Dus heel veel overleg. Ja. Oké, okay, die worden op elkaar afgestemd. Ja. Uh, en dat gaat ook goed. Er is enthousiasme van beide kanten. Ja. Mag ik aannemen? Ja, zeker. Dat is ook ja, een, uh, een ja. voorwaarde voor het keurmerk. Ja. Met, uh, dat je dat kan uh, tonen. Aan Cito, dat ja. de doorgaande lijn uh, ja. er uh, niet alleen zeg maar, schriftelijk is, maar ook mondeling een warme overdracht, ja. een warme overleg. Ja, jullie zitten in de golf, nou dan heb je aansluiting bij de school daar: in de blauwe tram, aansluiting met de Maria en. de uh, Schaft. Dan valt Oranje Nassau nog een beetje buiten de boot of niet? De peuterspeelzaal Dribbel heeft ook okay. piramide en ook een doorgaande lijn. Oh ja, dat zei je, er net ja. iedereen alle, heeft. Alle ja. ja, alle peuterspeelzalen. En onderling hebben de, peuterspeelzalen, de zelfstandige peuterspeelzalen ook heel veel overleg. Ja. Ja. Ja. Ja. Uh, de laatste tijd wordt er wat geklaagd over de kosten van kinderopvang. Uh, maakt dit het duurder wat jullie doen? Nee. Of maakt dat niet zoveel verschil nee. Nee. voor de ouders? Nee. Maar kinderopvang staat los van de peuterspeelzalen. Ja. Kinderopvang is opvang voor de hele dag. Ja, ja je hebt ook naschoolse opvang natuurlijk. Maar dat is na, ja, maar naschoolse opvang, dat ja, is dat voor de is basisschool, ja, ja, ja, ja, dat is niet voor ja, ja. peuters. Nee, nee dat, dat, is is de waar. Ja, dat is waar. En opvang is eigenlijk vervanging van de thuissituatie. Dan moet je ook niet de hele dag schoolse activiteiten verrichten met een kind. Ja. En uh, peuterspeelzaal ben je al ja. bewuster met het onderwijs bezig. Ja, ja. Nog één vraag, want we gaan zo'n een beetje oh. het einde van de uitzending. Uh, dan heb je ook nog de school, die zit in de golf. en Die toch een wat aparte manier van onderwijs heeft. Sluiten jullie daar ook bij aan? Of is dat een ander traject? We hebben wel kinderen, zeg maar, die doorstromen naar de school. Ja. Dus we, we hebben wel ons overdracht naar hen toe. Maar we hebben geen actief overleg met de school. Nee, nee. Om, juist omdat het een heel andere manier van onderwijs is. Nee, is zo gelopen. Nee, dat is, ja, dat is zo gelopen. En de, de school heeft zelf ook geen uh, peuterspeelzaal nee. waar ze mee specifiek samenwerken. Ja. Dus ja, die, die overdracht is er natuurlijk ja. wel. want ja. Dat doen we ja. naar alle scholen toe. Ja. Ja. Maar dat is niet een specifieke samenwerking. Nou, we krijgen het. hier ongetwijfeld nog wel een keer de school aan tafel. Nou. Toch eens even vragen. Precies. De, ja. Hoe dat zit. Ja. <laughs> nou, ik ben wel nieuwsgierig om... Ja, ik kan me voorstellen... Dat op het reguliere basisonderwijs sluiten jullie keurig aan. Ja. Maar de school heeft dan een wat andere opvatting over onderwijs. Uh, hoe moet dat dan? Maar goed, dat gaan we aan de school vragen. Ja, precies. Uh... Ik dank jullie voor de komst naar Hotel Hoogland. Graag gedaan. En uh, wellicht tot een Gefeliciteerd keer. Gefeliciteerd in ieder geval. Ja, ja. Dank u, wel. <laughs> dank dank u wel. wel. En wellicht tot een andere keer. Ja, ja. graag. Het is ook uh, tevens het eind van uh, deze Goedemorgen Zandvoort. Dan gaan we eerst even kijken van. We uh, een jaar. hele agenda, ja. ja. Ja, de agenda ja, ja, ja. is in ieder geval sowieso... Uh, we hebben er al twee uh, benoemd. Drie eigenlijk al. Uh, vanavond is er nog de middelma middelbare meiden... die uh, tien jaar bestaan in theater de krocht... om half negen. Ik weet niet of er nog kaarten beschikbaar zijn... maar ik zou zeggen, ga eens kijken. Ja. Uh, we hebben het al gehad over het podium... vanmiddag uh, om drie uur... bij het museum. Mm -hmm. Dan op 1 april... en dat zijn geen grappen... Uh, de Sinami... Uh, cinema nostalgie met de, de film Desire met of, ja met Desire met Marlene Dietrich en Gary Cooper, uit 1936. En de aanvang is half twee. Ja. En 2 april, een dag later. hebben we. nou ja, de traditionele Poppentheater. Ook in Zands Museum. Uh, en dat begint om drie uur. Uh, kost u vijftig cent. Maar de kinderen vinden het geweldig. Ja, dan uh, hebben we op 4 april. Uh, ja, ik noem er even twee. Even heel ja. gauw. Dat ja, is hoor. de dia-presentatie door Genootschap oud Zandvoort in Theater de Krocht. De aanvang is om kwart over zeven. en de toegang is gratis. Dan in uh, de, het Circus Zandvoort filmclub Simon van Kolm. Ja, toch uh, een illustre naam uh, wat, dat, wat dat er ja, gaat. Ja. En uh, ik weet alleen niet even gauw wat, uh, welke film uh, er wordt vertoond. Maar de aanvang is in ieder geval half acht. Ja, en dan uh, op diezelfde 4 april hebben we Jazz. De Jazz Lounge in uh, Café Neuf. En dat begint om 9 uur zavonds. Ja, en als laatste hebben we dan uh, het Glas Expo in het Zandvoorts Museum. Dat is van 21 maart tot en met 27 april. Dat is dus een doorlopend verhaal tot en met het eind van deze maand. Nou, dan uh, sluiten we ook inderdaad af. Ja, rest ons nog Hotel Hoogland uh, te bedanken voor de gastvrijheid. De redactie van dit programma in samenstelling was in handen van Gerrie Rutte en Gert van Kuik. De techniek en regie uh, werd gedaan door Daniel Lefferts en Thomas de Jong. Gast hier was Gert van Kuik vandaag. Presentatie, Jaap Koper. Tom de Krebber. En ja, wij gaan eruit. Ja, met een heel mooi nummer van de Beatles. En dat uh, hey nummer: dat hey, hey Jude. Jude. En wat ons betreft, graag tot prettig weekend. It Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start.